Kees Groot met het NOS-journaal. Turkije heeft een deal gesloten met Rusland over de aankoop van luchtverdedigingsraketten. Dat heeft president Erdogan gezegd tegen een Turkse krant. De deal is omstreden omdat Turkije lid is van de NAVO. Het Russische raketsysteem sluit niet aan op bestaande NAVO-systemen. De Turkse minister van Defensie zei eerder dat hij geen raketten uit een van de NAVO-landen wil aanschaffen... omdat die volgens hem te duur zijn. Koning Willem-Alexander heeft op Saba gesproken met bewoners over de schade die orkaan Irma heeft aangericht op het eiland. Samen met minister Plasterk ontving hij mensen op het gemeentehuis. De schade op Saba is een stuk minder groot dan op Sint Maarten waar Willem-Alexander en Plasterk gisteren waren. Na Saba brengen ze ook nog een bezoek aan Sint Eustatius. Ook dat eiland is minder zwaar getroffen dan Sint Maarten. Met een grote landelijke actie heeft de Duitse politie een bende opgerold... die zich schuldig maakte aan het organiseren van schijnhuwelijken... tussen Afrikaanse mannen en Portugese vrouwen. Alleen al in Berlijn vielen zo'n 400 politiemensen panden binnen. Er zijn vijf mensen gearresteerd. De bende rondselde Portugese vrouwen... die werden gekoppeld aan mannen uit Nigeria. Die betaalden 13.000 euro en in ruil daarvoor kregen ze op papier een vrouw... en een verblijfsvergunning voor zeker vijf jaar. De politie heeft een 26-jarige man uit Amsterdam opgepakt voor betrokkenheid bij de liquidatie van een vader en een zoon in Zoetermeer. Wat zijn rol precies is geweest, kan de politie nog niet zeggen. De 49-jarige vader en zijn 23-jarige zoon werden op 25 april doodgeschoten. toen ze in hun auto zaten op een parkeerplaats in Zoetermeer. Op hun vlucht bedreigden de daders een echtpaar met een vuurwapen en gingen er in hun auto vandoor. Het weer toenemende bewolking. Vannacht zijn er perioden met regen bij minima van 11 tot 14 graden. Morgen staat er langs de kust enige tijd een zuidwester storm met windstoten rond de 100 km per uur. Smiddags trekt de storm geleidelijk weer weg en wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhit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 Welkom terug bij het tweede uur van geen lompen, maar zware metalen. Vlak voor het nieuws heeft u uh, geluisterd naar een nummer dat heet Ion En dat is van Apocalyptica. Een band, uh, metal band moet ik zeggen, die zich onderscheidt door uh, het simpele feit dat ze met uh, slechts een paar instrumenten muziek maken. En het is allemaal instrumentaal. En ze werken met drums, keyboards en drie cello's. Dat even voor de duidelijkheid. Na het nieuws. Uh, heeft u kunnen luisteren naar Dumme hier afkomstig uit Noorwegen. En van het uh, luisteren naar Hybrid Stigmata van het album Puritanical Euphoric Misanthropia. En nou even heel iets anders weer. Uh, ik heb... Uh, al een paar weken ook opgeroepen aan lokale en regionale beentjes. Stuur je materiaal mag op CD, MP3, stikje, wat je wil, want we gaan het echt zelf draaien. En uh, ik heb u de afgelopen weken al een paar keer iets laten horen van een, uh, nou ja, iets verder weg dan regionaal beentje uit, afkomstig uit Friesland. Zij heet Harry Assis en uh, we gaan vandaag luisteren naar Born to be Wild. <laughs> Zo'n nieuw en fris beentje. We gaan naar Dark Funeral, uh, eigenlijk black metal afkomstig uit uh, Zweden. En black metal van echt de zuiverste soort van hun album: Where Shadows Forever Rain is hier, the Eternal Eclipse. We blijven nog even in Scandinavië hangen. En uh, als ik zo de lijsten van de afgelopen keren ook bekijk... lijkt Scandinavië toch wel een van de hofleveranciers van metal in al zijn vormen. We gaan naar Finland, naar Sonata Artica. En uh, hun stijl is power metal, melodieuze power metal, moet ik zeggen. Met de kenmerkende, fraaie vocalen van... Tony Kakko. Van het album Unia uit 2007 is hier Fly with the Black Swan. Cry for help. En van Finland gaan we naar Nederland. Arion, een muzikaal project van Nederlandse bodem. en van frontman, multi-instrumentalist en songwriter Arjen Lucassen. De stijl laat zich omschrijven als een mix van progressieve rock en metal, power metal en experimentele rock. Van het album, het laatste album wat dit jaar uitkwam, in april om precies te zijn. En dat heet The Source, is hier Run Apocalypse Run. <middels> Hoezo, we hebben geen goede muziek in Nederland. Echt wel. Dit is er een voorbeeld van. We gaan naar Canada. De band Cataclysm al uh, bezig vanaf 1991. Het is uh, recht toe, recht aan death metal. En van hun uh, album Serenity in Fire is hier het gelijknamige titelnummer. To believe that destiny can change To believe that I can take this rage I'm lost inside this world I'm lost inside myself Vandaag toch best wel een hele gevarieerde playlist. Van uh, death metal gaan we naar Nederlandse symfonische metal met death en groove invloeden. En gecombineerd met geweldige vocals van Simone Simons. En dan heb ik het over Epica. Ik denk wel een van Nederlands beste exportproducten op het gebied van muziek. Van hun laatste album, The Holographic Principle, vorig jaar uitgekomen, is hier Once Upon a Nightmare. De band Cacophonie uh, is al bezig vanaf 1986 en ze komen uit de Verenigde Staten. Hun muziekstijl laat zich omschrijven als heavy metal en neoclassieke metal. Met inderdaad ook klassieke invloeden. Van het album Speed Metal Symphony is hier Savage. terug naar de UK, Cradle of Filth, en van hun album uit 1999, getiteld From the Cradle to Enslave, is hier het gelijknamige titelnummer. Ja, en uh, het volgende nummer is alweer het laatste nummer van deze twee uur durende uitzending. Ik dank u alvast allemaal voor het luisteren. En ik hoop u volgende week weer terug te zien, te horen aan de radio. En uh, we gaan eruit met Mastodon uh, uit de VS-genre laat zich omschrijven als progressieve metal en stoner rock. Van het album Emperor of Sand is hier Scorpion Breath. Hey.